12 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Ondanks cyberaanvallen gaat de Nederlandse klokkenluidersite publieks gewoon door. En steeds meer media sluiten zich daarbij aan. Verder een Mediaforum met Jan Tromp en Paul van der Lucht. En nu het NOS-journaal. Hier is Jan van der Putten. Goedemiddag. Vanmiddag begint een nieuwe ronde onderhandelingen over de begroting. Oplopende spanning tussen Rusland en Nederland. En de Europese Commissie wil een gezamenlijke zoektocht naar vluchtelingen op zee. Het is bewolkt. Af en toe is de zon te zien. Het wordt 17 tot 18 graden. En vanavond en vannacht is er al wat regen. Vanaf morgen is het dan wisselvallig. Met regen en later ook veel wind. En het wordt een graad of 12. Lange nachtelijke onderhandelingen zijn er geweest vannacht met de top van het kabinet. En de fracties van D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP... spreken nu met hun Tweede Kamerfracties. Die moeten op de hoogte worden gebracht. De oppositiepartijen kunnen het kabinet aan een meerderheid helpen... in de Eerste Kamer voor de begroting van 2014. Maar of dat zover komt, dat is nog steeds niet duidelijk. Bij aanvang van de fractievergaderingen werden Arie Slob van de ChristenUnie... en Alexander Pechtold van D66 opgevangen door onze verslaggevers. Meneer Pecht, goedemorgen. goedemorgen. Zijn er sinds vannacht nog ontwikkelingen? <laughs> nee, een paar uur slaap, dat, uh, dat uh, was de laatste ontwikkeling. Wat gaat u uw fractie adviseren? Uh, dat uh, we goed gaan kijken naar de doorrekeningen die later uh, vandaag van uh, het ministerie komen. Je kan natuurlijk heel veel zeggen, dat regelen we of dat doen we of dat bekijken we. Maar die fase moet nu wel eigenlijk afgelopen zijn. Ik wil nu gewoon weten, uh, kan dat ook? Levert het meer werkgelegenheid op... Uh, is de belastingdruk uh, uh, naar beneden bijgesteld... Uh, en komt er ook echt hard geld voor onderwijs. Goedemorgen, meneer Slob. Met welk idee bent u wakker geworden vanochtend? Dat er weer een nieuwe dag begonnen is. De zoveelste dag dat u weer met uh, ministers gaat praten over de begroting voor 2014. Met welk idee begint u aan die nieuwe gesprekken? Ik heb gisteravond, of eigenlijk vanmorgen vroeg, aangegeven... van uh, nou, de uitkomst van uh, vandaag is dat we in ieder geval al met elkaar in gesprek zijn. Dus dat gesprek moet worden uh, voortgezet, maar... Ja, het is een uh, ingewikkelde zaak. Het gaat om uh, grote bedragen. Uh, het gaat ook om uh, ja, belangen die ook nog wel wat tegengesteld uh, kunnen zijn. Dus je moet proberen ook uit te staan elkaar te verbinden. Dus dat kost wel even tijd. En uh, nou ja, vandaag weer... Uh... Een dag zeg maar om daar weer mee verder te gaan en te kijken waar we gaan uitkomen. Vaccineerde Slob van de ChristenUnie en daarvoor Pechtold van D66. Ja, politiek redacteur Margreet Boer in Den Haag. Gaan ze er ook uitkomen vandaag? Want het gaat moeizaam hè? Ja, nou ja, dat is dus echt nog steeds niet duidelijk. En ook niemand van de oppositiepartij als je ze die vraag stelt kan daar antwoord op geven. Van ben je dan iets dichter bij akkoord of niet? En dan zeggen ze uh, we weten het echt niet. En waar hangt dat dan op? Waar hangt het vanaf? Nou ja, Alexander Pechtold die geeft aan dat het vooralsnog nu afhangt van allerlei rekensommen die gemaakt worden, want uh, ja, alles wat er aan tafel besproken is gisteren de hele dag en avond en nacht. Dat heeft consequenties bijvoorbeeld voor de koopkracht voor gezinnen, voor de lasten van bedrijven. Nou, dat wordt allemaal doorgerekend en daar hangt dus heel veel vanaf voor die oppositiepartijen. Hoe pakt dat uit? En ze willen ook weten levert het extra banen op bijvoorbeeld. D66 wil ook weten hoeveel geld er geïnvesteerd wordt door het kabinet in onderwijs. Nou, ze hopen vanavond eigenlijk die cijfers te krijgen zodat ze wat meer duidelijkheid hebben. En Ari Slob van de ChristenUnie, die gaf ook aan ja, de wil is er wel om eruit te komen. Maar... Ja, dat is niet genoeg, want de partijen verschillen onderling heel erg veel. Uh, ze vinden het allemaal nog winst dat ze met z'n vieren aan tafel zitten. De vier oppositiepartijen, dat er nog niemand is afgevallen van deze vier. En dat is toch opmerkelijk omdat ze zoveel verschillen onderling. Bijvoorbeeld dus over de noodzaak van de 6 miljard extra bezuinigingen. En nou ja, er hangt nog steeds de vraag boven tafel. Uh, kun je op die manier toch uh, bij elkaar blijven? Op dit moment zijn dus alle ogen gericht ook op GroenLinks. Want die partij wil zich niet committeren aan die extra 6 miljard Bezuinigingen. Deze partij zit ook bij elkaar te praten op dit moment. En zojuist kwam Bram van Ooyek even naar buiten. En hij keek ook even de dag in. Ik denk dat het voor iedereen een cruciale dag is. Omdat natuurlijk het moment waarop je uh, kunt uitstellen om knopen door te hakken... Ja, dat uh, moment, dat is wel zo hand. daar zijn we wel aan voorbij. Dus ik denk absoluut dat vandaag... Uh, uh, alle partijen aan tafel, dat geldt voor meneer Pechtold... en dat geldt voor mij en dat geldt, neem ik aan ook voor alle anderen... duidelijk moet zijn of we voldoende perspectief zien... om de komende dagen... Uh, tot een akkoord te komen. Ja, en GroenLinks ziet dat perspectief nog. Want volgens hen kunnen ze gewoon meepraten. Ook al denken ze anders over die 6 miljard aan bezuinigingen. Dus gaan ze alle vier vanmiddag weer naar minister Dijsselbloem van Financiën om verder te onderhandelen. Margret Boer in Den Haag. En ja, onderdeel van die onderhandelingen tussen kabinet en oppositie. is het opnieuw invoeren van een belasting op vliegtickets. Medewerkers van KLM, Transavia, Martinair en Schiphol voeren actie tegen die plannen. Enkele honderden medewerkers hebben zich verzameld op Schiphol... en vanmiddag gaan ze dan met bussen naar Den Haag om het protest daarvoor te zetten. Oud-minister van Verkeer en huidig KLM-topman Camille Uurlings waarschuwt voor het opnieuw invoeren van de vliegtaks. Het is misschien nog maar een plan, maar de reizigers van Nederland... en ook deze mensen die allemaal in de luchtvaart werken... die hebben het in de praktijk ervaren... Want een paar jaar geleden hadden we zo'n ticket-tax. En toen gingen hordes mensen vanaf het buitenland vliegen. Passagiersaantallen stortten hier totaal in. Als die ticket-tax toen niet was afgeschaft... hadden wij nu veel minder verbindingen gehad vanuit Amsterdam... dan de rest van de wereld. We waren er heel veel banen verloren.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 Nederland heeft van Rusland tot vier uur vanmiddag de tijd gekregen om te reageren. De relatie tussen Nederland en Rusland staat al onder druk. Wegens de arrestatie van twee Nederlandse actievoerders aan boord van het Greenpeace schip Arctic Sunrise. Dat schip voer onder Nederlandse vlag. En de Nederlandse regering wil dat de Russen de demonstranten en dat schip zo snel mogelijk vrijlaten. Ja, dan toch weer naar Den Haag, want er dreigt een miljarden tegenvaller voor het kabinet. De Eerste Kamer lijkt het pensioenplan van staatssecretarissen Wekers en Kleinsma naar de prullenbak te verwijzen. En op dit moment is in de Eerste Kamer het pensioendebat aan de gang.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 En we zouden het kabinet dan ook in overweging willen geven om ze in te trekken. Om niet te proberen om met veel warme woorden en een klein beetje wisselgeld... te repareren wat niet reparabel is. Om niet te proberen om op de een of andere manier nog een witte vlag... op deze modderschuit te zetten. En ook niet om te proberen om tijd te kopen via een beperkte novelle... zoals het kabinet mogelijk in gedachten heeft... Want voorzitter, ik verzeker u, dat wordt een herhaling van de ellende. Ja, van de ellende. Ook uh, andere oppositiepartijen zijn sceptisch. Uh, ja, hiermee dreigt dus die miljarden tegenvallen... van drie miljard maar liefst voor het kabinet. Omdat het, uh, de Eerste Kamer op deze manier het pensioenplan lijkt te verwerpen. Ja, dat was het tweede jaar wat we tot nu toe hebben gehoord. Hoe gaat het verder in die Eerste Kamer? Ja, nou, alle partijen die komen nog aan bod. Die oppositiepartijen die zullen zich flink roeren. Vandaag zal nog niet de knoop worden doorgehakt, zo is de verwachting. Als het kabinet ook slim is, dan kunnen ze altijd nog later terugkomen. Het plan nog wat aanpassen, een nieuw plan maken... met extra wisselgeld komen om toch meer partijen over de streep te trekken. Want op dit moment is er geen meerderheid. En de verwachting is ook dat die er vandaag in ieder geval... Niet komt. Peter Blok in Den Haag. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. De Europese Commissie pleit voor een Europese zoek- en reddingsactie... op de Middellandse Zee, om boten met vluchtelingen te onderscheppen. De BBC meldt dat de Zweedse Eurocommissaris Malmström... dat plan vanmiddag presenteert. Aanleiding is de scheepsramp bij het Italiaanse eilandje Lampedusa... waarbij zeker 232 mensen zijn omgekomen. De Europese ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie... zijn in Luxemburg bijeen om over die ramp te praten. De Eurocommissaris spreekt van een operatie van Cyprus tot Spanje... en daardoor moet een nieuwe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 Voor de Nederlandse kust is een bijzondere vis gevangen, een sidderrog. Die vis komt zelden voor in Nederlandse wateren, zegt Natuurcentrum Ecomare. Normaal gesproken zijn roggen vrij, vrij lenig en plat, maar een sidderrog is heel bol. Ze kunnen stroom opwekken, dat kan tot boven de 100 volt. Als ze schrikken zelfs nog hoger. En als een visser zo'n vis uh, tegenkomt op de visband... dan uh, kan hij daar best een uh, behoorlijke optaat van krijgen. En die Sidderog werd gevangen door de bemanning van een visserschip. Het beest is 45 centimeter lang. Sport. Theo Jansen komt dit seizoen niet meer in actie voor Vitesse. De 32-jarige middenvelder heeft in het duel met Feyenoord... de voorste kruisband van zijn rechterknie afgescheurd. En hij is zes tot negen maanden uitgeschakeld. Jansen heeft inmiddels een nieuwe kruisband aangemeten gekregen... en hij gaat zich richten op het volgend seizoen. Nederlands Elftal bereidt zich in Noordwijk voor... op de laatste twee WK-kwalificatiewedstrijden. Vrijdag tegen Hongarije en volgende week dinsdag tegen Turkije. En hoewel Oranje al geplaatst is voor het WK volgend jaar in Brazilië... kijkt middenvelder Rafael van der Vaart wel uit naar die twee duels. Ik denk dat het wel een mooie wedstrijd wordt. Ik denk dat het uh, zeker ja, vrijdag natuurlijk... Uh, we hebben ons geplaatst, dan spelen we de eerste keer weer thuis. Dus de mensen zullen in een goede stemming naar het stadion komen... en, en ja, toch een, een mooie wedstrijd kunnen laten zien... Ja, en we hebben natuurlijk nog uh, ik bedoel, een paar Turkse collega's uh, uh, in ons elftal. En, ja, wij moeten winnen van, uh, van Hongarije. En als hun winnen, dan kunnen de laatste wedstrijd tegen Turkije natuurlijk een hele mooie worden. Ja, daar kijk jij zelf ook naar uit. Ja, dat vind ik wel extra leuk. Ik bedoel, als, de, als Turkije dan uh, van ons zou moeten winnen om zich uh, voor de play-offs te plaatsen... Dan, zou wel heel fijn zijn. Heb je dan nog een voorkeur? Ik bedoel, kan een voetballer dan een voorkeur hebben? Want ik zou bijna zeggen, als je naar het programma kijkt... dat Roemenië nog de beste kansen heeft. Want die speelt tegen Andorra en Estland. En, nou ja, Estland is natuurlijk niet heel makkelijk. Maar die kunnen twee keer winnen. Ja, dat zou kunnen. Nou, kijk, wij willen gewoon die twee wedstrijden winnen. Maar als je het hebt over uh, of het voor ons nog wat uh, omgaat... dan is is natuurlijk altijd leuk als je... Uh, natuurlijk, hij moet en, en, en het stadium zit vol en uh, hun kunnen zich toch uh, plaatsen. Dat, dat, dat, dat zou leuk zijn. International Rafael van der Vaart was in gesprek met Bert Maalderink. 12 over 12, hoofdpunten van deze uitzending. Vanmiddag begint een nieuwe ronde onderhandelingen over de begroting. De Russische president Poetin eist excuses van Nederland... voor de arrestatie van een Russische diplomaat in Den Haag. En de FIRA-producent Anseldo Breda krijgt geen inzage... in de rapporten over de vira van de NS en de Belgische spoorwegen. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCV met lunch.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 Dit is Radio 1, NCRV, lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, we bellen zometeen even met de Nederlandse fotograaf Jeroen Kramer... die de foto's maakte bij een interview in Der Spiegel met de Syrische president Assad. In het mediaforum praten we daarover door met Jan Tromp van de Volkskrant en Paul van der Lucht... dat is de baas bij RTV Utrecht. Want Assad stond de afgelopen tijd wel meer media te woord... en wat opvalt is dat de journalisten hem aan het begin allemaal bedanken dat ze hem mogen interviewen. Mr. President, thanks for having us here. Oh, Mr. President, thank you very much for uh this opportunity to talk to you at a very important moment. Hello, Mr. President. Thank you very much for providing Fox News with this opportunity for an interview. In de nationale nieuwsgruis zometeen Johan Heren en die komt uit Maarsen. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws. Al twee grote scoops. Een maand na de lancering, Lek website Publics heeft zijn belang intussen aangetoond. Via Publics kunnen mensen die iets willen lekken naar de media dat veilig en anoniem doen. Maar niet iedereen is daar kennelijk blij mee, want de site was al een paar keer slachtoffer van cyberaanvallen. Teun Gauthier, goedemiddag. Goedemiddag. Directeur van de Groene Amsterdammer en betrokken bij Publix. Worden jullie op dit moment ook nog aangevallen? Nou, nee, er zijn natuurlijk altijd mensen, hobbyisten en wat serieuzere mensen die pogingen doen. Met name in het begin zagen we dat. Maar dat hebben we goed gemonitord en daar, was eigenlijk, uh, daar is ook niemand, uh, heeft daar uh, succes geboekt. Ja, want als het wel lukt om in te breken in het systeem, hebben jullie een groot probleem, lijkt me. Ja, ja zeker. Want, want zeker. Die, die bronnen willen graag anoniem daar blijven. Ja, en dat, en dat moet natuurlijk ook. En uh, daarom heb ik, we, we hebben al gezegd, veiligheid is nooit 100% te garanderen. Uh, maar we hebben een, een, een dubbeling van de, de is heel goed uh, beveiligd. En ook alle communicatie en de stukken zijn nog een keer versleuteld. Dus je moet wel van heel erg goede huizen komen om tussen te komen. En dat is tot nu toe ook gebleken. Dus niemand uh. uh, heeft kunnen inbreken. Nee. Een maand nu bezig. Ik zei het al. Twee uh, scoops. Uh, allebei trouwens bij de volkskant. Uh, het ja. verhaal over Humanitas en uh, recentelijk dus Henk Krol, de 50PLUS-voorman. Ja. Ja. Tevreden? Ja, ik, ik, ik ben heel tevreden. Ik, ik had meerdere doelen. Ik, ik moet zeggen, ik, ik ben ook altijd een beetje... Het, het is natuurlijk ook wel klikken wat er gebeurt. Dat vind ik, dus ik vind die morele discussie vind ik ook wel van belang. Maar wat ik geloof dat Publix doet, is drie dingen. Ze, ze, ze, ze, ze, ze maakt echt een veilige omgeving voor mensen om met stukken te komen... waar ze normaal niet mee komen. Dat zie je echt gebeuren nu. Um, en, en ik geloof ook juist met die twee, met die twee gevallen die nu zijn geweest... ...maakt het dat, dat, dat iedereen in het publieke domein ook weet dat er, dat er mensen meekijken. Uh, en als je weet uh, dat er iemand oplet of je koekjes uit de koekdommel ja, dan ga je daar toch zorgvuldig mee om. Dus ik denk dat er zeker ook wel een soort van preventieve werking uitgaat. En dat vind ik wel, vind ik goed. Het is ook goed getimed. Ik denk dat het ook belangrijk is. Maar het is volgens mij ook bedacht om uh, verschillende media met elkaar dat onderzoek te laten doen. En uh, voorlopig zien we dat Volkskrant uh, als eerste steeds de finish overgaat. Ja, dat is een beetje een misverstand hoor, want wat als, je, als je op publiek iets aangeeft, dan kun je meerdere media aanvinken en dan gaat die informatie naar die media en die weten dat ook van elkaar. Daarmee kunnen ze besluiten, ze kennen elkaar ook allemaal, we hebben allemaal namenlijstjes gedistribueerd, kunnen ze besluiten om groot onderzoek samen op te pakken, maar dat is niet in, in, in beginsel het idee. Nee, oké. Okay. Ben... Um, er waren in het begin 15 organisaties bij aangesloten, dat zijn er intussen al meer, hè? We, gaan, we zijn nu op punt van uitbreiden met nog eens veertien, vijftien moet ik zeggen. Um, en ook met name wat, wat, wat lokaler, dus Oproep West en, en HDC Media, dat vind ik heel fijn. Um, dus we gaan uitbreiden naar dertig en misschien daarna nog wel een beetje verder. Ja. Ja. Wordt het ook een commercieel project? Gaan we er straks ook reclames op aantreffen? bijvoorbeeld? Nee. Nee hoor. Het, is, het is ook niet een heel duur project en het wordt gefinancierd door, uh, door de media die deelnemen en, uh, en misschien een beetje donaties. Maar het zal is, is nooit een commercieel project zijn. Nee, je, je moet het echt heel zuiver houden. Het is heel gevoelige informatie die hier overheen gaat. Dus daar moet je nooit, uh, nooit commerciële intenties mee hebben. Nee. Tot nu toe stond steeds bij die verhalen dat de bron dus was publiek, dat iemand zich daar had gemeld. Is dat ook een voorwaarde eigenlijk als je een verhaal uiteindelijk uithaalt? Nee, eigenlijk. Integendeel. Wat, wat wij tegen de media hebben gezegd is dat wij ze hoeven in ieder geval niet publieks te noemen. En als er echt hele grote dingen naar buiten komen, dus staatsgeheimen of dat soort dingen, dan hebben wij liever niet dat we genoemd worden. Omdat je dan natuurlijk zou kunnen zien dat er partijen ook achter ons aan zouden komen. Dus het is zeker geen voorwaarde. En als het echt belangrijk is, liever niet, eerlijk gezegd. Tungo namens publieks, hartelijk dank. SBS gaat weer proberen te scoren met een opzienbarend realityprogramma. Dit keer wordt er geëxperimenteerd met het huwelijk. Vijf koppels worden met elkaar in de echt verbonden... maar de partnerkeuze wordt niet zelf gemaakt... maar door een team van seksuologen, relatietherapeuten en andere wetenschappers. Als testgroep worden vijf koppels gevolgd die uit liefde met elkaar trouwen. En na het jaarwoord worden de stellen dan gevolgd. Zo willen SBS en Talpa uitzoeken wat tot betere huwelijken leidt... de wetenschap of de persoonlijke partnerkeuze. is een Talpa is trouwens nog op zoek naar deelnemers. Lingo is opnieuw gered. Door de verhuizing van De Wereld Door naar Nederland 1... hing het voortbestaan van het leerzame woordspelletje... voor de zoveelste keer aan een zijde draadje. Vanaf 1 januari is Lucille Werner met haar blauwe, groene en rode ballen... te zien op Nederland 2. U weet wel het net voor verdieping. Eerder had Lingo al een keer de steun nodig van toenmalig premier Balkenende. Het enige wat ik wel wil zeggen, dat ik meevoel... met uh, al diegenen die straks het spelletje zullen missen. En er zijn heel veel mensen die kijken. Ik geloof zelfs 8 à 900.000 uh, per dag. En dat is toch heel veel. Die er dit keer voor gezorgd heeft dat we woorden kunnen blijven raden is onbekend. Vier keer per week is Lingo te zien om half zeven. Tegenlicht, dat is een programma van de VPRO, gaat ook verhuizen. Eerder werd er met succes geprotesteerd tegen die verhuizing van het verdiepende programma naar de randen van de nacht. In 2014 zijn de tegenlichtdocumentaires te zien op zondagavond om negen uur. En Georgina Verbaan krijgt een column op de achterkant van de zaterdageditie van NRC Next. Die plek is eigenlijk gereserveerd voor Pauline Cornelissen, maar die kan pas per november beginnen. En Verbaan krijgt nu vier keer de kans om zich met goede columns te bewijzen. NRC Next chef Hans Nijenhuis heeft al wat proefcolumns van de actrice binnen en zei ons dat hij waarschijnlijk elders in de krant een plekje voor meer stukjes van Verbaan gaat zoeken. Foto's bij het interview met de Syrische president Assad... in het Duitse blad Der Spiegel... zijn gemaakt door de Nederlandse fotograaf Jeroen Kramer. Die woont en werkt nu in Libanon, maar was jaren oorlogsfotograaf. Jeroen, goedemiddag. Hoe was de sfeer daar op het paleis van Assad? Uh, ja, de sfeer op het paleis... Assad was uh, hetzelfde als hij altijd was. Dat vond ik eigenlijk een beetje opvallend. Ik had verwacht dat hij moe, moe zou zijn. Zijn uh, personeel was... Uh, was uh, die waren erg nerveus. Strenge beveiliging? Ja, tuurlijk. Ja, ja zeker. Ja. Ja. En, en hoe, hoe wilde je hem in, in, in beeld brengen? Had je daar een idee van tevoren over? Nou, ja, dat, ik, ik kreeg die vraag uh, wel eerder inderdaad. Ik heb daar geen, uh, ik, ik, ik heb daar geen mening over. Ik, vind niet als, uh, zeg maar, ik ben niet een, een, een, uh, een grote man die zegt van ik heb een mening. En dat zou natuurlijk ook een beetje... Een makkelijk standpunt zijn. Uh, ik ben van mening dat die man gewoon gefotografeerd moet worden zoals hij is. En dat vond ik, uh, dat vond ik belangrijk. Jij, jij bent uh, jarenlang uh, oorlogs- en persfotograaf geweest, uh, uh, daarmee gestopt. B waarom wel op dit aanbod ingegaan? Uh, nou, in eerste instantie heeft Spiegel me al een paar keer gevraagd om naar Syrië te gaan en dat heb ik geweigerd. Uh, en in dit geval was het een goede manier zeg maar, om de stad weer te kunnen zien... Uh, uit persoonlijke interesse. En natuurlijk ook om uh, op een moment aanwezig te zijn... wat, wat eigenlijk uh, ja, geschiedenis is eigenlijk. Ja. Uh, dus ik vond het eigenlijk uit, meer uit persoonlijke overwegingen. En, en heb je daar ook nog meer foto's gemaakt dan alleen maar de portretten van Assad? Uh, ja, op een gegeven moment ontstond er een beetje verwarring uh, bij Der Spiegel... wat ze wilden en uh, ze vroegen dus ook straatbeelden... En die heb ik dus ook geschoten. Terwijl ik er ja, ook niet zoveel zin in had, omdat ik dat eigenlijk niet meer doe, dat soort werk. Maar goed, en toen ben ik eigenlijk de straat in gegaan en ik heb gezegd van nou, ik schiet heel wijd. Uh, zodat je ziet inderdaad hoe uh, iedereen daar uh, rondloopt, hoe je verschillende religies ziet, inderdaad. En je ziet ook een. Ze dus hebben we een straatbeeld opgenomen, inderdaad. Maar waar je een meisje ziet, inderdaad uh, dat je denkt, van nou, die komt uit hoge iemand die net zo is als jij en ik, en dat is altijd. We vergeten het altijd. We vergeten altijd dat er een leraar is, een tandarts die kinderen op school heeft, ja. en die zoiets heeft. Van daar zijn we nooit in geïnteresseerd. We zijn altijd geïnteresseerd in al Qaeda of in het regime of in de Shabiha. En we zijn nooit bezig met hoe gewone mensen er zo onder lijden... onder dit, onder ja. dit conflict. We willen de wereld altijd ja, graag wil... indelen in good guys en bad guys. Dat is namelijk overzichtelijk. Zo, zo werkt het inderdaad. Ja. Hey, Jeroen, nog één ding. Hè? Er is veel aandacht voor, uh, voor die foto. En, en, en dat Nederlander, jij dus die foto hebt gemaakt. Verbaas je dat eigenlijk? Ja. Ik bedoel, wij bellen je nu met je. Vandaag een groot verhaal in de Volkskrant. Ja. Uh, ja, tuurlijk. Ik kan me wel voorstellen dat, uh, dat daar aandacht voor is... Uh, dat begint ik eigenlijk nu ook een beetje te begrijpen nu ik antwoord geef op de vragen, natuurlijk. Is dat de, de, de, de verslaggevers hebben kei en keiharde vragen gesteld. Zijn, hebben gedreigd weg te lopen. toen In de, in de onderhandelingen met het de, de, met personeel van de per, president. Uh, die keiharde vragen zijn gesteld. Hij heeft de antwoord op gegeven. En wellicht is dit het moment waarin een meer begrip ontgaat, gaat ontstaan voor de complexe situaties in Syrië. En dat misschien, inderdaad, hij gaf het ook aan in het interview... dat hij graag een delegatie uit Duitsland zou zien. Misschien is het een kentering in, in, in, in het conflict... en dat dit kan leiden tot, uh, tot het bewerkstelligen van een vrede. Dat zou voor mij, zou voor mij uh, een, enorme, um, een enorme eer zijn om daar meegedaan uh, mee te hebben. Dankjewel dat je even aan de telefoon kwam. Graag gedaan. Het dan al even rond, maar nu is de beslissing genomen. Het magazine Nu Sport verdwijnt. Uitgever Sanoma stopt met de opvolger van Sportweek... vanwege tegenvallende verkoopcijfers. De laatste editie van het Sportblad ligt op 14 november in de winkel. Daarna gaat de website met een ingekrompen redactie... verder onder de vlag van nu.nl. ook bladen als nieuwe revue. FIFA en Flair zouden volgens berichten op de nominatie staan... om uit de winkel te verdwijnen. Maar Sanoma spreekt dit tot nu toe tegen. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag... Yeah. Yeah, yeah. The Beatles are blocking het mediaarchief. Nou, de oud-premiers Lubbers en Van Acht worden niet vervolgd vanwege hun onthullingen over kernwapens in Volkel. Dat werd gisteren bekend. De heren gaven onlangs in de media toe dat op de Nederlandse vliegbasis nog altijd kernwapens liggen. Tot dan toe was dat een publiek geheim. In de jaren 80 werd het kernwapendebat in de samenleving en dus ook in de politiek fel gevoerd. Moest Nederland wel of niet toestaan dat de kernwapens binnen de landsgrenzen werden geplaatst. Bijvoorbeeld op de vliegbasis De Peel in Limburg. Premier Lubbers werd hierover destijds bevraagd in het KRO-programma Brandpunt en de interviewer van dienst van Ton Lind. Als je nou kijkt hoe emotioneel er in dit land gereageerd wordt... op zo'n pilzaken, zal het dan niet ontzettend veel moeite kosten... in de toekomst om überhaupt een keuze te maken? Nou, het is natuurlijk een buitengewoon moeilijk onderwerp. En dat is ook een van de redenen dat het kabinet de zaak zo... zorgvuldig benadert, stap voor stap doet, wat moet gebeuren doen we... Maar als er bepaalde dingen door de komen, als bijvoorbeeld vestigingsplaatskeus... gaan we eerst met de Kamer vragen. Zou het niet zo kunnen zijn dat de weerstand in dit land en het verzet zo groot is... dat u niet tot een keuze kunt komen? Ik ben ervan overtuigd dat als een kabinet uiteindelijk... in alle eerlijkheid zou kunnen zeggen... hebben we er alles aan gedaan om het te voorkomen... maar het is onvermijdelijk voor het behoud van onze veiligheid en vrede om te plaatsen... Als dat zo zou zijn, als je er werkelijk alles aan gedaan... ben ik dan ook overtuigd dat het in een democratische samenleving... als de onze door een regering verdedigd behoort te worden in het parlement... dan krijgt het al of niet steun. Krijgt het steun in het parlement, dan heb ik ook zoveel vertrouwen... in de Nederlandse samenleving, dat het ook zal gebeuren. Open discussie in het parlement, daar pleit de Lubbers dus voor. Toch duurde het nog tot 2013, voordat hij met de informatie... over de kernwapens in Volkholm naar buiten kwam. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Jan Tromp, werk bij de Volkskrant. En Paul van der Lucht is de baas bij RTV Utrecht. Hartelijk welkom allebei. Uh, Publieks, er uh, is een nieuw lijstje aan toegevoegd van deelnemers. Ik zag daar over de regionale omroepen bij staan. Uh, Paul, uh, West en Brabant hebben zich aangesloten. Ja. RTV Utrecht niet? Nee, wij nog niet. We hebben het er nog niet over gehad eigenlijk. Het is geen bewuste keus. We moeten het erover hebben. Ik wist niet dat er weer uh, uh, mogelijkheid was voor een nieuwe ronde. Dus uh, misschien doen we dat wel. Vind je het wel nuttig dat dat publiek Ja, ik vind het wel nuttig. Maar ik heb er ook een beetje uh, vieze smaak van in mijn mond. Ik vind ook zo dat, uh, dat anonieme geklik... Dat, uh, dat strijkt me toch een klein beetje tegen de haar in. Ja, maar het gaat natuurlijk om de eerste tips. En dan neem ik ja, aan dat journalisten ja, dat verder ja, uitzoeken. Ja, en dan ja. zie je of het geklik is of dat ja. het ook echt wat is. Nee, dat is ook zo. Maar dan toch. Toch maar. Ja. Jan, jullie doen wel mee Volkshand. Ja. Dat heeft al twee keer een mooi verhaal opgeleverd. Zo is het. Dus uh, ik ben het met Paul eens dat het uh, klikken is... Maar een betekenisvolle uh, vorm van uh, klikken. Ik bedoel, die twee verhalen die we uh, gebracht hebben. over die meneer. die wat was het ook weer? Een ton, geloof ik, hè, ja. per maand. Uh, opstreekt bij een goede doelenorganisatie. Ja, daar, ik, ik, en, en Henk Knol, ook Henk Knol. Ik denk Krol. dat we. Wat zei ik? Knol. knol. Zei knol. Zou dat toevallig zijn dat maar ik knol zei? Nee, hè? nee. Weet elkaar... knol. we kijken elkaar net wel heel betekenisvol aan toen we hadden over knol. dat Topa-programma om gekoppeld te worden. Dus, ja, uh... Dat is ook zo betekenisvol. En Paul die zei tegen mij: je kunt je nog aanmelden ja. Ja. voor dat uh, programma. Maar nu over uh, die, die, die die scoops. Oh ja, dat wilde ik zeggen. Scoops, primeurs komen doorgaans. Kijk, dit, ik denk dat in 10% van de gevallen primeurs het gevolg zijn van uh, huisvlijt. Van, uh, in van de dames in, en heren ja. uh, journalisten. En 90, 90% rancune? Nou, de, 90% wordt uh, aangeleverd en daarvan is een gezonde driekwart kwart rancune. Mm. En... En deze site die leent zich heel goed voor, je hebt nu twee gevallen gezien, voor mensen die normaal gesproken daarmee niet naar buiten durven te komen, maar natuurlijk spinnijdig zijn over wat ze meemaken binnen hun organisatie. Dat die dat naar buiten brengen, vind ik goed en gezond. Ja. Paul, nog even, want het natuurlijk een landelijk medium, dat, dat staat wat verder weg van iemand die in Delfzijl woont, of, of in Maarsen, noem maar wat. Dat is dat toch Utrecht of niet? Maar is Utrecht, ja, ja. Dat klopt. Ja, dus ik bedoel, ja. even het belang van uh, zo'n regionale omroep om mee te doen, is dat er wel? Want ik bedoel, de, de stap naar jullie ja, toe is natuurlijk wel wat kleiner in principe. Ja, maar we hebben het hier natuurlijk al vaker over gehad. Dat wij uh, als uh, uh, regionale omroep heel graag. Uh, alle politici die bij ons in de provincie iets te doen hebben, het zijn gemeenteraden, het zijn uh, provinciale staten, overal, dat we die graag op de voet volgen en dat we die ook kritisch moeten volgen. En dat we ook, uh, uh, uh, uh, uh, uh, yeah, we zijn de waakhonden ook. Uh, het lukt niet altijd om al die gemeentebesturen uh, zo kritisch te volgen, ja. want daar hebben we de mensen niet voor. En daar we ze aansluiten bij publiek zou uitstekend zijn ja. om uh, inderdaad ook uh, uh, uh, uh, mensen die uh, uit, nou ja rancuneus overwegingen, denken van nou, we moesten de jongens... maar eens wat uh, scherpere controle onderwerpen om uh, daar toch wel bij aan te sluiten. Ja, ik bedoel, je kunt bij jullie makkelijk even op het fietsje langs uh, fietsen... en uh, iets in de brievenbus stoppen. Ja, dat kan. Dat gebeurt ook wel eens. Ja, meestal de NRC maar soms zit er ook <lacht> wel iets leuks tussen. <lacht> ja, Oké. Okay. Maar uh, goed, het belang van publiek, want daar is ook wel kritiek op... Uh, maar wat dat de... de directeur van de Groene Amsterdam, daar net in dat vraaggesprek... Gauthier. Ja, uh, dat lijkt me een, uh, een belangrijk mogelijk neveneffect. Namelijk dat de beheerden, de autoriteiten, zich nu uh, bekeken weten, gevolgd weten. En dat dat zeker op den duur ertoe kan leiden dat, zich, dat men zich matigt in uh, strapatsen. Goed. Zometeen meer in deel 2 van het Mediaforum. Dit is Radio 1. Eerst nu het laatste nieuws in het NOS Journaal, Jan van der Putten.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 En in de Eerste Kamer is het debat aan de gang over de pensioenplannen... van de staatssecretarissen Wekers en Kleinsma. Veel partijen vinden die pensioenplannen veel te ver gaan. De islamitische scholengemeenschap Ibn Galdoen is door de rechter failliet verklaard. Vorige maand kondigde staatssecretaris Dekker aan... dat de school per 1 november geen geld meer krijgt. En daarop besloot Ibn Galdoen vorige week het faillissement aan te vragen.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 En het mediaforum doen we vandaag met Jan Tromp van de Volkshand... en Paul van de Lucht van RTV Utrecht. Net aan de telefoon Jeroen Kramer, fotograaf. Uh, vanmorgen zat hij ook trouwens in de Volkshand met een uitgebreid verhaal. We hebben hem dus gesproken. Hij heeft in opdracht van het Duitse blad Der Spiegel... foto's gemaakt voor een interview met de Syrische president uh, Assad. Uh, Jan, jij vindt die aandacht voor die fotograaf een beetje overtrokken? Ja, ik begrijp het eerlijk gezegd niet. Ik vind het zo, uh, zo uh, afgeleid... Um... Ik vind het heel ver uh, weg. De, uh, wat je ziet is dat Assad de laatste weken uh, bezig is... met een uh, wie de goed mag ons uh, operatie. En gelijk heeft hij vanuit zijn uh, standpunt uh, bezien. Dus de grote internationale uh, persorganisaties... Uh, die mogen uh, langskomen. Um, ik denk dat het voor die verslaggevers van, uh, van de Spiegel... een uh, gebeurtenis is... Uh, waar ze misschien thuis aan de open haard nog over napraten. Maar het gaat er natuurlijk om wat Assad te melden heeft. Hoe hij bezig is zijn uh, imago, zijn geschonden imago, op te poetsen. Dat er een fotograaf foto's maakt en dat dat een Nederlandse foto's. Ik zie het nieuwsfeit niet. Hmm. Ja, Paul? Nee. ja, die man die, uh, probeert ook gewoon zijn lijf te redden. Die, assas, uh, ja. <laughs> of uh, Jeroen Kramer. Nee, nee, nee, oh, okay. <laughs> Dus die, die is bezig met een Charme-offensief. En die, uh, oh. die geeft dus wat chemische wapens aan die Amerikanen. die dondert wat, uh, wat, uh, wat botten over de schutting. En uh, dan uh, kunnen we het vervolgens wel uh, bekijken. En dan is het weer even rustig. En intussen kan die uh, uh, binnenslands doorgaan met orde oh. op zaken stellen. het is een Nederlands fotograaf. Hij het is gewoon een cynische man natuurlijk. Die Assad zeker. Ja. Maar dat is een Nederlandse fotograaf en via hem hoorde het ja, toch nou hoe, hoe dat daar is gegaan ja, rondom dat interview. Uh, nee, Jurgen, het heeft ja, echt, nou echt een hoog, nou en gehalte. Denk. Maar Maar is toch ook leuk om even te horen. Ja, oké, okay, leuk. Leuk, een Nederlandse fotograaf. Ja. Nou, win. Ja, ja. Kijk, met voetbal uh, kunnen, we, uh, kunnen. we het met voetbal nog voor elkaar nee, brengen? Doe maar niet, een heel klein nee, beetje. Niet, nee, ja, nou zie je. Nee. Dan dus, gaan we uh, op over voetbal. Maar goed, begrijp even, ik bedoel. Ja, ja, ja, even, even nog, hij vertelt daar dus dat hij, bedoel, hij. heeft die foto's gemaakt. Maar die, die journalisten van De Spiegel hebben wel degelijk kritische vragen gesteld. Hebben met die man. Uh, zijn er daar aan. is niets uitgekomen. Want ik heb in het hele Volkskant-artikel niets gelezen. Over uh, belangwekkende uitspraken die Assad heeft gedaan. In het artikel uh, in De Spiegel. Maar, het enige waar het over ging is over de nationaliteit van die fotograaf. En daarvan denk ik ja. dan echt. Nou, en. Nee, oké, okay, dat gaat hoort, om het verhaal in De Spiegel. Ja, even. maar dat hoort alweer tot uh, uh, PR. Althans, ik kan het niet uh, niet anders uh, zien. Natuurlijk laat uh, Assad zich buitengewoon uh, kritisch uh, benaderen. Als hij dat niet doet, doet het uh, afbreuk aan die toch al afgebroken geloofwaardigheid. En het omgekeerde geldt misschien een heel klein beetje, namelijk dat, zie je wel, hij uh, laat zich confronteren, hij... Uh, hij gaat zijn uh, critici niet uit de weg. Mm. We hoorden uh, Kramer ook nog vertellen dat hij uh, de mogelijkheid heeft aangegeven... om daar ook wat foto's gewoon uh, te maken hè, voor, voor De Spiegel. En, uh, en wat hij ook zegt is dat wij hier, vanuit onze stoel doen we hier nu ook natuurlijk, uh, makkelijk kunnen oordelen. Good guys, bad guys. Maar het is daar een heel complex probleem. Nou, ja, dat, dat geloof ik ook wel. Het is natuurlijk ook een heel complex probleem... waarbij uh, het niet voor iedereen duidelijk is... wie nou de goede is en wie de slechte. Ik denk eigenlijk dat er geen, uh, uh, geen goede zijn... In het, echte, uh, in het echte machtsveld dat er daar is... En wat ik heel aardig vond, is toen je die fotograaf net aan de telefoon had, dat hij zei van ja, maar er zijn daar ook in Syrië gewone mensen, gewone onderwijzers, die van mm -hmm. ochtends vroeg tot avonds laat moeten zorgen dat ze hun bestaan op orde hebben samen met hun vrouwen, hun kinderen en degene die hun lief zijn. En die eigenlijk die het hele gezeur helemaal volkomen het liefst van zich af zouden het laten is glijden. Nou voor een oorlogssituatie. Uh, een oorlog is altijd. Um, althans de, de verslaggeving over een oorlog is altijd een uitvergroting. En daarnaast, bijvoorbeeld ook in de Tweede Wereldoorlog... bijvoorbeeld ook in Nederland, heb je het alledaagse leven. Dat is geen nieuws. Nee. En het feit dat Assad in dat interview met de Spiegel heeft gezegd... dat hij fout heeft gemaakt, want dat heeft hij tijdens dat interview gezegd... en, en dat hij niet gelooft in een, uh, in een deal met uh, de rebellen? Ja. Ja. Ja, nou oké, okay, dat, dat is op zichzelf uh, de moeite waard van, uh, uh, van te noteren. Al was het alleen maar omdat hij op den duur wel... Mocht het tot een min of meer vreedzame oplossing komen. Op den duur zal hij wel weer uh, opschuiven. En zal hij, mm -hmm. hij, hij zal wel moeten. Tot een zeker vergelijk met de rebellen te komen. Ja. Zoals omgekeerd de rebellen. Maar, vergelijken. maar moet je dit soort types dan helemaal nooit interviewen vind jij? Nee, dat dat is, meer, uh, zo, uh, nee maar het is zeer de moeite waard. Ja. Om ze uh, te interviewen. En als ik vandaag de gelegenheid zou krijgen, dan zit ik er vanmiddag. Maar ik je geen ik zorg, weet er wel hè? een goede fotograaf voor je dan, die die, die <laughs> foto's kan maken. Die nee, zit daar het, in de buurt namelijk. Maar het gaat erom dat we een nieuwsfeit maken van een, van een foto Rauw. van een fotograaf. Oké, okay. Nederlands fotograaf. Uh, dan de winterspelen oh, ja. in Sochi, Rusland. Uh, onderzoeksjournalisten daar in Rusland, die hebben onthuld dat alle communicatie van sporters en journalisten tijdens die winterspelen worden afgeluisterd. Journalisten hebben documenten waaruit blijkt dat door het gebruik van het zogenoemde SORM-systeem, alle telefoon een internetlijnen van het Olympisch dorp... door de Russische Veiligheidsdienst onbeperkt gevolgd kunnen worden. Je belt dus eigenlijk gewoon via de Veiligheidsdienst als je daar zit. Net als hier eigenlijk. Alleen is het de Amerikaanse Veiligheidsdienst. <laughs> Oké, okay, ja, jij zegt eigenlijk van, dat, dat, dat, dat gebeurt nu hier ook al gewoon. Ja, het gebeurt hier ook. En uh, het gebeurt daar waarschijnlijk alleen op wat grotere schaal. Maar ja, dat, het gaat dat, verder. Dat, dat uh, hoeft ons nog niet te verbazen. Dat, ja, dat verbaast me niks. Die, die Russen hebben van alles te vrezen. Want in de voormalige landen van de Sovjet-Unie... zijn er natuurlijk heel veel uh, uh, uh, groepen aanwezig... Die, uh, die winterspelen graag van een bommetje zouden willen voorzien. Denk aan Tsjetsjenië en zo. Mm. Dus ik kan me wel voorstellen dat ze dat doen. Bovendien... Maar voor jou is het een zekere berusting dus. Zo, ja. Want het gebeurt toch wel. Vind je het ernstig? Nou ja, ik, ik vind het hier ernstig. en Dat, dat, dat het daar, daar gebeurt, ernstig. Dat, dat, dat, daar gebeurt ja, dat, dat verbaast me eigenlijk nee, niet zo. Nee, maar vind je het ernstig? Uh, of vind je dat een vermoeiende vraag zo te horen? Vind je dat Ja, een ik vind het ja, ja, nee, niet zozeer ja. een vermoeiende vraag... of wel een vraag waar ik die enig nadenken vereist. En dat is een pijnlijk proces, zoals we alle weten. Maar dat uh, nee, vind ik niet zo ernstig. Uh, Jan, jij wel? Ja, ik vind het uh, wel ernstig, omdat... Wat verbaast het je? Uh, nee, ik geloof dat ik met je eens ben dat het me niet verbaast... omdat, uh, nou, zoals je al uh, aangaf, dat het regime daar heeft goede redenen om. Uh, niet te Ik vind het uh, ernstig, omdat het, het wordt steeds brutaler. Het komt steeds meer out in the open. Uh, dus in het openbaar, bedoel ik, uh, gebeurt het. Er wordt niet uh, amper wordt er, uh, omheen gedraaid. En het uh, is niet lang geleden dat we privacy een groot goed vonden... En dat we uh, uh, vonden dat we aanspraak mochten maken... op een uh, persoonlijke levenssfeer, een persoonlijke beroepssfeer. En het is eigenlijk een beetje net als die, die uh, atleten... die daar, die schaatsers, die skiers... die zouden daar ook niet naartoe moeten gaan. En uh, de journalisten, onze journalisten... zouden daar eigenlijk ook niet naartoe moeten gaan. Je blijft van een boycott? Een uh, um, boycott heeft geen zin... Uh, dat is ook waar. Dat is het uh, argument. Het argument in de journalistiek zal zijn... ja, maar onze lezers moeten toch uh -huh. door onze mensen... op de hoogte worden gebracht. Kijk, kijk, Sven, dat is Kramer, ook een... Sven Kramer zegt dan altijd van... Uh, ik, ik ben al heel lang bezig te trainen... Eigenlijk voor uiteindelijk die winterspelen. en ja. uh, die, Dat was al bezig toen maar hij nog niet je, eens wist... dat het daar op, zou worden. Op een goed moment komt ook aan de orde... iets bazaals als zelfrespect. Hoe ver wil je dat laten ondergraven en dat is een persoonlijke keuze. Maar volgens mij is daar ergens in die buurt wel een ondergrens. En dat geldt voor sporters en journalisten? Wat jou ja, betreft. denk ik. Ja. Paul, wat vind je ervan? Nou ja, je, je, je weet als je uh, die kant op gaat. Uh, uh, Rusland Rusland staat erom bekend. Dat doen ze al uh, vanaf uh, nou, het moment dat afluisterapparatuur beschikbaar is. Dus dat het nu op grotere schaal gebeurt. Omdat er uh, betere spulletjes zijn om uh, iedereen en alles te kunnen afluisteren. Ja, dat verbaast me niks. En dat, uh, uh, dat is bij, bij elk evenement dat daar wordt georganiseerd en waar veel mensen zijn. En eerst spioneerden ze alleen maar een, uh, hun eigen bevolking en de buitenlanders. En nu spioneren ze ook omdat ze bang zijn voor terroristische aanslagen. Het uh, is dus altijd, uh, altijd wel een reden om het daar te doen. Maar ja, dat wordt ook met name aangegeven om te kunnen spioneren. ja. We moeten terrorisme. Ja, we moeten, hè, voor, hè, voor uw en onze veiligheid. Hè? Want, ja. dat, is, uh, dat is altijd uh, de kreet uh, dan uh, natuurlijk. Maar het is een dilemma. Ik kan, ik, die, eigenlijk zou je moeten zeggen, en dat ben ik wel met Jan eens: van, joh, dan moet je niet gaan. Maar ja, al die sporters die zichzelf uit de naad getraind hebben. en die ja. geen enkele boodschap hebben aan het feit dat hun uh, liefdevolle sms'jes aan het thuisfront worden uh, ingezien. ja, daar ga je het niet vooraf zeggen. Daar ga je het niet voor boycotten. De Evening Standards in Londen heeft een uh, mooi plan bedacht. Een Britse avondkrant is dat. Uh, de krant geeft drie ex-gangsterleiders iedere 10.000 pond... om een nieuw leven te beginnen. De krant vindt dat ze niet langer kunnen toekijken. De criminaliteitscijfers in Londen zijn uh, erg hoog. De krant en de lezers moeten wat doen. Is de gedachte van die krant. Ze gaan ze volgen en uh, nou ja, daar natuurlijk over berichten... en kijken of die jongens een beetje op het goede pad blijven... en wat ze doen met al dat geld. Goed idee, Jan. Dat is niet daar een soort juleparadijs. Oh, ze zouden je, je smol moeten zien. <lacht> goed idee, Jan. Ja, ja. Nou ja, het is ja, een uh, kut idee. Dat wil zeggen, ja, uh, uh, commercieel gesproken... buitengewoon uh, goed idee, maar... Inhoudelijk gezien is het in uh, onoprechtheid voorbij teven. Laat ik het zo maar zeggen. <laughs> voorbij teven. <laughs> dat is heel <wel> mooi. <laughs> <laughs> um, maar maar um, waarom eigenlijk? Waarom, waarom het onoprecht is? Ja, ja. Nou ja, het gaat er natuurlijk helemaal niet om. Ik bedoel, dat druipt ervan af. Dat, uh, dat uh, voorlieden van, uh, van uh, maffiagroepen. Dat je die via de evening standard op het, uh, het recht pad. Uh, uh, kan brengen uh, met 10.000 pond. Met 10.000 pond moet kunnen. Ja, Wat nou is goedkoper ja, dan hier? Uh, de Peter dus de, de onzin uh, druikt er uh, vanaf, maar het zal ongetwijfeld goed verkopen. Ja, wat vind jij? Nou, ik ben iets minder cynisch uh, dan, uh, dan Jan. Ik denk dat zo'n Evening Standard uh, uh, elke week wel een vergadering heeft van. Goh, op welke manier kunnen wij ons nu een beetje nuttig maken in die samenleving. En tegelijkertijd, en tegelijkertijd kranten verkopen. Ja, hè, of te schijnwekken wel, dat, we, dat, dat we nuttig zijn voor de samenleving. En dit is daar een uh, handige, handige markt. Red uh, by 1,7 point Dat uh, is oh, geen maffia types natuurlijk. Dat staat, staat er in de in de in de lead van die, uh, ja. van die krant. Maar Er worden toch ook dus document? Nee, maar er worden toch ook documentaires gemaakt waar, waarbij uh, kids die daarnaar kijken misschien denken, nou mis, laat ik dat ja, pad dan maar eens ja, niet opgaan. Ja, laat ik dat maar niet doen. Ja. Ja, maar ik, ik probeer Twedelijk. even te kijken of daar ook nog een beetje... Een, uh... Nee, het zijn hele, hele nuttige uh, documentaires die heel vaak herhaald zouden moeten worden. Want maar alle machten daar wat gaat daar een therapeutisch effect van. Maar jij gelooft daar dus echt niet in? Nee, jij wel. Nou ja, goed, ik kan me zo voorstellen dat je juist zo'n ja. zo confession, zo'n zo bekentenis van zo iemand uh, aankijkt en denkt van ja, nou, dat moet ik dan misschien maar niet doen. Ja. Ik, bedoel, ik zag vroeger AGM op tv en toen dacht ik, ja, wat dacht dat moet ik doen. misschien wel doen. Ja, ja. Nee. Maar dat was maar Dat was een leuk ja. Dat was een leuk boek, ja, ja, ja. ja. <laughs> Goed, we verklappen hier een beetje mee onze leeftijd. Um, de Volkshand, zou je dit niet aanraden zoiets te doen? Ik denk dat ik niks hoef aan te raden, ik geloof. Die doen ze gewoon niet. Ja, zo is het. Vind jij het een idee om iets dergelijks te doen? Nou, ik vind... Uh, nee, iets dergelijks niet. Maar ook bij RTV Utrecht proberen we wel op een of andere manier... Uh, in, ook in de zin van actiejournalistiek uh, wel eens wat dingen aan te pakken... om gewoon het, het leven van sommige mensen wat meer kleur te geven. En dat is... Uh, ja, dit... Dit, is, dit, dit gaat dan veel, veel te ver. Maar uh, wij houden ons ook wel bezig met kledinginzameling... bijvoorbeeld voor, uh, voor het Leger des Heils. En met dat geld proberen we dan iets, ja. iets aardigs te doen. Een ja, beetje licht. te mobiliseren... Ja. Uh, maar ja, dat maar is dit, toch zoet? Dat, ja, dat ja, is toch ook zoet. Braaf. Nee, ook maar nee, mensen, we nee, hebben een beetje nee, nee, nee. Die, maar, maar je, je zegt, het motief brengen. hierbij is duidelijk... van die krant wil daar gewoon ja, mooie ja, mooie. Ja, hebben. En, en je dan denkt dan toch niet dat die zware sensatie. jongens... dat die één moment serieus overwegen om eruit te stappen. Dus die stappen met 10.000 pond het redactielokaal uit... breedlachend en Ja, uh, nou kijk wat je volgende uh, vier pagina's lang gaat het voort... en dan zie je die zware jongens... die zie je plotseling als verhuizer... met een mislukte sofa. Of of zijn ze het het doord... van het diefstal, Jan. Op zijn ze alweer aan het inbreken ja. geslagen. Ja, ja. Okay, dus, uh, nou, voordat die serie is afgelopen, zijn drie van de drie weer uh, op het slechte pad. We zetten er een streep door, door dit uh, plan. En ook door dit mediaforum trouwens. Hartelijk dank voor jullie bijdrage. Graag. Jan Tromp namens de Volkshand en uh, uh, Paul van der Lucht van uh, RTV Utrecht. Terug naar 1975. Heb, we hebben dit nummer een keer eerder gedraaid. Uh, ik denk misschien wel een jaar geleden of zoiets. En dan kreeg ik gelijk een mailtje van iemand die zei... Wow, Orleans op Radio ja, 1. Ja, leuk. Je zei ze nog een keer. Yeah. Dance with me? <laughs> Dance with me. I want to be a partner. Can't you see? The music is just starting. Night is calling. And I am falling. Kijk, je huurt in Amerika een auto, en dan ga je op die radio pielen. En dan is er altijd wel een classic rockstation dat dit nummer draait. En dat vinden we mooi. Orleans Dance with Me. Jan van der Putten van het NOS-journaal is aangeschoven met laatste nieuws. Zojuist is een Nobelprijs voor natuurkunde uh, bekendgemaakt. Uh, hij is toegekend aan twee mensen: aan Pieter Hicks voor het Higgsdeeltje, deeltje wat hij al voorspelde in 1964... en de bel François Angler van de Vrije Universiteit van Brussel... en die heeft ook aan het Higgsdeeltje deeltje meegewerkt. Ze zijn het nu net aan het bekendmaken. Het heeft een uur en, ik kijk even naar de klok... Uh, drie kwartier geduurd voordat ze eruit waren, wat? Het is veel te laat begonnen, die toekenning. Maar Pieter Higgs voor het Higgsdeeltje deeltje en die François Angler dus ook. Straks meer in het NOS Journaal om 1 uur. Jan van der Putten was dat snel door naar de andere kant van de tafel... want daar zit hij al klaar, Johan Heren. Hij is Jaar en komt uit Maarsen en speelt mee in de Nationale Nieuwsquiz. Hartelijk welkom. Kom goed achter de microfoon zitten, dat we u goed kunnen horen. Uh, u doet aan risk management. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Uh, wat moet ik daarbij voorstellen? Ja, ik, uh, ik maak bij mijn klanten, transportbedrijven over het algemeen, maak ik risicoprofielen. Aha. En dan kom ik met aanbevelingen om uh, ja, daar wat beter mee om te gaan. Kijk aan, nou, we kijken wat het uh, risicoprofiel van uh, deze <laughs> ja. quiz is. Ja. Er zitten wel wat additjes onder het gras mogelijk, maar we gaan kijken. Eerst 70 punten, dat is de hoogste score tot nu toe, dus daar moet u overheen. Hm? De nationale nieuwslist. D66 en GroenLinks eisen dat de premier knopen doorhakt. De rol van de premier is die van. Hakken, uh, uh, hakken, hakken. Hakke, fijn bedankt. Iedere dag stapje voor stapje. We proberen dit zo snel mogelijk te doen. En er werd af en toe uh, heel hard gelachen met z'n allen. Alles en iedereen schreeuwt. Kijk eens hoe ik lekker in de vroege morgen. Uh, wat is het geworden? Het is laat geworden in ieder geval. Het kabinet is al tien maanden bezig. Knopen doorhakt. Knopen doorhakt. Water! Ze dus kwamen er gisteren niet uit. De coalitiepartijen en de oppositie, D66, GroenLinks, SGP en ChristenUnie... vraag 1 welke politicus zij alleen te willen onderhandelen... als er te praten valt over aanpassing van het bedrag van 6 miljard aan bezuinigingen. Uh, dat was van GroenLinks, hoor de man? Nee, dat was... Bram van Ooyek, ja. zo heet hij. Inderdaad, de fractievoorzitter van GroenLinks. Ja. Vraag 2. De omhandelingen draaien natuurlijk allemaal om de steun... van de oppositiepartij in de Eerste Kamer. Daar heeft het kabinet geen meerderheid. Vandaag is de eerste grote test voor de coalitie in de Senaat... waar gesproken wordt over welke plannen? Pensioen? Ja. Dat is goed, pensioenplannen. oppositie blijft kritisch, mogelijk zal het debat vandaag geschorst worden... zodat het kabinet met de plannen om de fiscaal-vriendelijke opbouw... van het pensioen te beperken, terug kan naar de Tweede Kamer... om de boel daar aan te passen. Vraag 3 komt eraan, daar hoort een geluidsfragment bij. De Abes Alfuera was gisteren rustig aan het varen met een lading staal... totdat er een telefoontje van de Italiaanse kustwacht kwam. Dat had te maken met de vluchtelingen. En al snel kwam de kustwacht langs zij... om uiteindelijk vluchtelingen aan boord te zetten. Naar omstandigheden gaat het goed met ze. Ja, vraag 3. Het gaat dus om een Nederlands schip, de Abis Abu Veria. Hoeveel vluchtelingen pikte dat Nederlandse schip op? Oh, hoeveel? Um, 113? Het waren er 172. Het oh. gebeurde allemaal zondagmiddag. De opvarenden kregen eten en drinken en werden s'nachts op Sicilië aan wal gezet. Vraag 4, Uit welk land waren die vluchtelingen afkomstig? In Syrië. Dat is goed. Vorige week kwamen ruim 230 bootvluchtelingen om het leven... toen ze op weg waren naar Lampedusa, dat het Italiaanse eilandje. 155 opvarenden overleefden die ramp. Vraag 5, geluidsfragment. Wie is dit? Nou, in de eerste plaats, het is eigenlijk niet zo heel moeilijk. Wat je moet je kunnen. Je moet een toespraakje kunnen houden, je moet iets uit kunnen leggen vooral. Henk nee, Westbroek. Het ook. is goed, zanger, kroegbaas en radiomaker heeft zichzelf kandidaat gesteld voor het burgemeesterschap van ja. Utrecht. Vraag 6: volgens een referendum van het AD zou de Utrechtse bevolking hem het liefst als burgemeester hebben. Wie stond er op de tweede plaats Oeh, bij dat referendum? Geen idee. Nee namens nou, is ook wel eerder genoemd in de media. Agnes Jongerius, de voormalig hmm. voorzitter van de FNV. Um, dan vraag 7. dat is de laatste vraag. Kunt u nog vier punten mee verdienen? U krijgt de aanwijzing over een persoon uit het nieuws. En de vraag is heel simpel, wie wordt hier bedoeld? Als u het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit gaat dus om een persoon. 4. Ik was in één klap wereldberoemd. 3. In het ziekenhuis kreeg ik 8000 kaarten, brieven en knuffels. Hmm. Ik word gezien als grote kanshebber voor de Nobelprijs voor de Vrede, eh, uh, uh, Malala. Malala, zegt hij. En dat is goed, want de laatste aanwijzing was... vandaag verschijnt mijn boek over de aanslag die de Taliban op mij pleegde. Inderdaad, het meisje Malala Yousafzai, zo heet ze eigenlijk. Mm. Um, die zochten we. Uh, dat betekent dat we komen op vijf in totaal. Dus daarmee wordt zometeen vermenigvuldigd. En dat betekent dat u er in ieder geval veertien nodig hebt voor een gelijke stand. Want de hoogste score staat op zeventig.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 Vorige week donderdag kap ze daar dus een schip met honderden vluchtelingen aan boord. En tot nu toe is het vooral een probleem van Zuid-Europese landen zoals Italië, Griekenland en Malta. En die landen luiden nu dus de noodklok. En de stelling waar u op dus kunt op reageren luidt ook andere Europese landen moeten bootvluchtelingen opvangen. Bent u het eens of oneens met die stelling sms dat naar 7070 kost 50 cent. U mag gratis bellen 0800 1101 www.stand.nl is de website. U kunt ook twitteren eens of oneens? Doe het dan met Hekje Standpunt. Terug bij Johan Heren, 53 jaar uit Marsen Als gezegd. Vijf waren de goed net uh, ja. in deel 1. Als u de 14 goed hebt, uh, komt u gelijk met 70. Op. En alles daarboven is uh, voorlopig de leiding. Okay. 90 seconden de tijd, ik stel de vraag, dan het antwoord of pas, daar komen ze. De Nationale Nieuwsquiz. Rond welke stad lag gisteren het treinverkeer stil vanwege een geknakte arm van een hijskraan? Dat is goed. Hoe heet de voetballer die gisteren een kijkoperatie aan zijn knie onderging? Theo Janssen. Goed, oud-minister van Defensie van welk land is gisteren tot 20 jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens corruptie? Griekenland. Goed, de Giro d'Italia zal volgend jaar in het teken staan van welke overleden wielrenner? Geen idee. Pantani, welke opsporingsinstantie heeft vijf winkeliers verhoord? Die hadden nagelaten ongebruikelijke transacties te melden, zoals 250.000 euro cash aan meubels. Meubelzaak. Welke opsporingsinstantie was dat? Uh, pas. De Fiat, hoe heet de president die vandaag wordt geopereerd aan een bloeduitstorting in het hoofd? Fernandez. Fernandez de Kircher, uh, ik denk dat dat goed gerekend wordt. De Geekland en COC Nederland willen een droomboek samenstellen voor wie? Pas. Vladimir Poetin, wat voor soort diamant heeft op beveiling in Hongkong... het recordbedrag van 22,7 miljoen euro opgebracht? Zuid-Afrikaanse diamant. Er staat hier witte diamant. Welk hmm. land krijgt een nieuwe politiedienst om de georganiseerde misdaad aan te pakken? Pas. Engeland, hoe heet de Franse oud-politicus die niet vervolgd wordt voor de affaire Betancourt? Sarkozy. Goed, welke etnische bevolkingsgroep in Nederland is volgens een onderzoek van het RIVM bijzonder eenzaam? Gescheiden mensen. Zijn Turken, welke hmm. supermarktketen komt met een systeem... waarbij klanten persoonlijke aanbiedingen krijgen? Albert Her. Goed, de burgemeester, in welke Groningse gemeente stapte gisteren op? Veendam. Ook goed, in welke stad werd er door ruim een half miljoen mensen... afscheid genomen van de oude obberabijn Jozef? Uh, welke stad? Uh, Israël, nee, pas. Jeruzalem, hoe heet ja. de instantie die vanaf volgend jaar... trouwen in een bos mogelijk maakt? Ehm um, Pas. Staatsbosbeheer was dat? <laughs> ja, soms is het echt heel makkelijk. <laughs> ik, ik, uh, <laughs> je, moet, je moet het net even weten. Ja, dat is jammer, um, maar, ja. Ik denk iets te vaak gepast. Hè, want we ja. moesten in ieder geval 14 hebben. Het zijn er uiteindelijk maar 7 geworden. Ja. Maal 5 is 35. Er heb ook wel een paar moeilijke vragen bij. Uh, Fernandes is trouwens goed gerekend. Dat uh, oh, heb okay. ik er nog even bij gemeld. Ja. Dus ja. terecht. Uh, maar niet genoeg voor de, voor de weekwinst. Uh, dat kunnen we nu alvast vaststellen. Want het is minder dan die 70. Ja, het was dus heel ik, leuk om mee te doen. Dat horen we altijd ja. graag. En we nemen de kaarten mee. Voor Beeld is De lunchradio, de mok en de lunchbox. Die gaan okay. mee naar Maars ook. Ja, dankjewel. Veel plezier ermee. En een ja, goede reis terug. Een succes met je programma. Dankjewel. Uh, zometeen is er weer een werklunch. Maar eerst het NOS Journaal met het allerlaatste nieuws. uit binnen en buitenland. Ik geloof. ik geloof, ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV. Morgen 7 uur Kunststof. Meestervioliste Janine Janssen over de Bach concertos. Luister naar Kunststof morgen van 7 tot 8. Janine Janssen. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Slimme ondernemers gebruiken Telford zakelijk, zoals Valentijn Goedhart van Holland Shipping. Wie had dat gedacht van een garagebox met één deur naar een internationale distributeur? Telford zakelijk.